Zes uur. Het NOS-journaal. Jurist Stubinitski. Oppositie geschokt over koopkrachtcijfers. Acties vreest tienduizenden ontslagen in zorg. En actrice Hattie Blok overleden.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 De brand begon in twee containers en sloeg over naar het fabriekspand. Er waren grote rookwolken te zien. Snelweg A22 en de Velsertunnel werden daarom een tijdje gesloten. Mogelijk is er voordat de brand begon een explosie geweest in de fabriek. Buurbewoners zeggen dat ze een knal hoorden. Het is nog niet duidelijk of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Een vuilnisman heeft bij Meidrecht een raketwerper gevonden... Toen de man een container in de vuilniswagen leegde, hoorde hij een harde klap en zag hij de geladen raketwerper tussen het afval liggen. De vuilnisman reed met de raketwerper naar het politiebureau in Meidrecht en legde het wapen in een parkje tegenover het bureau. Volgens een woordvoerder van de politie was hij zo verstandig om niet met het wapen het politiebureau binnen te lopen. De politie waarschuwde na een korte inspectie de explosieve opruimingsdienst. Het is nog niet bekend wie de raketwerper in de container heeft neergelegd.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 ANWB Verkeersinformatie. Het drukste moment van de spits ligt al achter ons. Er staan nog 24 files, een dikke 90 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files staan bij Rotterdam. Maar in het oosten loopt het vast op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Rijssen en Knoppen het staat 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. Tussen Almelo West en Borne West staat 3 kilometer. Weg is hier weer vrij. En dan bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Maasdijk en Vlaardingen-West 5 kilometer door een autobrand. ook is dicht. En de A20 naar Hoek van Holland staat bij Maasluis 5 kilometer. Tot slot de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Breda-Noord en Oosterhout 6 kilometer.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 De gedaanteverwisseling van Frans Kafka. Deze zaterdag gratis bij de Volkskrant. Het NOS Radio in Lucella Carrasso. Goedenavond, acht minuten over 6. We gaan praten over de overleden actrice Hetti Blok. Onder meer bekend van Ja-Zuster, Nee-Zuster. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. Er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. In Hier uh, zingt zij. Samen met Leen Jongewaard speelde ze een ja-zuster, nee-zuster. En ook met Barry Stevens. Die speelde in die televisieserie de rol van Bobby. Meneer Stevens, goedenavond. Hallo. Oh, no. Hoe is dat voor oh, u yes. om, dit, uh, om dit weer te horen? Of hoort u het nog regelmatig? Nou. Uh, uh, ik was zelf in de uh, AMC vanmiddag omdat ik een uh, controle voor, uh, voor prostaatkanker had en ineens kwam ik buiten en ik hoorde dat uh, het hier was overleden en het eerste wat door me heen ging voor een waanzinnige nou, goede begrip in Nederland, dat wat een mooie leven heeft ze gehad en wat heeft ze zulke diverse dingen gedaan en uh, wat was een inspiratie voor, voor heel veel mensen in het vak en uh, en ik moest ineens denken van de zwart-wit televisie tijd, van hoe leuk het was om bij haar te zijn en bij Leen en al die positieve en ook soms de spanningen tussen tussen Leen en Hetty om uh, de de geweldige programma goed voor elkaar te krijgen. Want wat waren die wat waren die spanningen tussen tussen die twee dan? Het was altijd een een een soort uh, die, de vraag van de regisseur was soms wel eens heel close uh, dingen in beeld te brengen. Bijvoorbeeld Hetty en Lane. Zo'n uh, soort close-up moest hebben voor een aantal dramaturgische dingen in de script. En dan had hij altijd de neiging om zeer bewegelijk te zijn. En uh, naar links, naar rechts, naar voren, naar achter. Dus die kon amper stilzitten, want die had altijd een beetje het gevoel van... Uh, ja, zo moet dat zijn als je als je op de tv komt en uh, Leen had dan van alsjeblieft die wil jij weer stilzitten, want uh, dit moeten we samen doen. En uh, dus je had altijd mee hadden altijd iets van oh, oh daar gaan ze weer. <laughs> dus, maar het is altijd uit een soort, uh, ja, een soort gevoel van uh, het beste en en gewoon uh, een mooie uh, uh, uitzending maken. En dan als we bijvoorbeeld. Uh, Liedjes moesten een antennering geven, choreografisch. En dat soms konden ze dingen niet en wel. En ja, dat is een beetje de normale gang van zaken, die dingen. En nee, u had wel wat meer tijd volgens mij daarvoor, hè? In die tijd nou, vergeleken met nu. Drie weken om een één aflevering te maken. Dat is een ondenkbaar iets. Drie no? weken? Ja, dat is repeteren en opnemen. Dat, uh, maar dat zou je nu niet eens kunnen betalen. Dat is een... Uh, maar het was een vrouw die. Ja, die gewoon zo gek als een de deur was. Dus daar moest je soms zo om lachen. En. en ja, ik, ik noemde haar altijd de Nederlandse Lucy Ball. Ik vond haar altijd zo, zo komisch. En, uh, Want schiet u dan, uh, dan iets te binnen als u zegt zo gek als een deur? Iets, iets wat ze uithaalde bij die repetities bijvoorbeeld? Nee, gewoon haar. Um, over, soms overkill van gedwizerheid. Dat je soms gaat van, uh, nou neem gewoon even, ga eens even uh, een van de jongens, een van ons blijven. Begrijp je niet? Verduren denk, oh ik moet dit, of ik moet dat, of ik moet zo, of ik moet zo. Nee, gewoon een van van de hoeveelheid mensen die aan zo'n programma werken. En mm -hmm. Ja, en we hadden altijd nou ja, de creme de la creme van het Nederlandse showbiz en theaterwereld in het programma van Jim Lux, uh, Cospostuma, uh, nou ja, nu met me op. Het was, iedereen wilde in dat programma horen. Dat was voor haar een soort, uh, nou, uh, ik ben de koningin van het programma, weet je wel? Ja, op, op, een, op ja, een leuke manier beeld. zo te horen. Ja, absoluut. En u zei, ze, ze is een grote inspiratiebron voor velen geweest. Ze was er ook echt wel mee bezig hè, om het vak over te dragen aan anderen. Oh ja, ze, ze kon heel goed lesgeven aan jonge mensen. En uh, ja, gewoon de ins en uit uh, van, dat moet je doen. En ze was heel goed met ex-behandeling, ze was zeer muzikaal. Um, ja, ze, ze wist wat ze het over had. Dus uh, ja, dat was... Uh, ja, dat, dat wordt langzamerhand heel moeilijk. Omdat soort mensen. Um, ja, gewoon. voor elkaar te hebben. die echt verstand van zaken hebben. En zoals u zei, ze heeft een mooi leven gehad. Barry Stevens. Dank voor uw herinnering aan haar. Sorry? Ja, ik wou zeggen, dank voor uw herinnering aan haar. maar u wilde ook nog wat zeggen, volgens mij. Nee, ik, ik, ik vind het. Uh... Ik, het rare is, um, ik heb een vader van 91, dat zit ik ook, die heeft Alzheimer's en dementie. En als ik aan Hattie denk, ik denk dat ze heeft haar leven zo volmaat gebracht heeft. Ze heeft gedaan wat ze wilde, ze was een inspiratie en God rest haar ziel. En ik hoop dat ze heel mooi uh, verplaatst naar na welke gevoel en gedachte dat ze wilde. Maar ik, ik ben niet intens verdrietig om omdat ik vind dat ze gewoon heeft gedaan wat ze wilde. En dan, dan vind ik het ja, gewoon geweldig dat ik een heel klein onderdeel van was. Mooie woorden, dank. Barry Stevens, okay. goedenavond. Dank je wel, dag. Dan uh, die verkiezing in Amerika. Hij stond nog niet op het podium om zich in Chicago door zijn aanhangers te laten toejuichen... of de felicitaties voor de Amerikaanse president stroomden uit de hele wereld binnen... Bijvoorbeeld van bondskanselier Merkel, de president van de Europese Raad van Rompuy... en ook van premier Mark Rutte en premier Cameron. Congratulations to Barack. I enjoy working with him. I think he's a very successful American president and I look forward to working with him in the future. Ich möchte dem wiedergewählten Präsidenten Barack Obama ganz herzlich gratulieren. Wir kennen uns gut. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. I'm very happy with the re-election of President Barack Obama. The European Union and the US are close friends and key partners. Het is een goede dag. Het is een dag. Ik wil heel chance aan president Obama en het Amerikaanse. Ik heb de Amerikaanse president gefeliciteerd met zijn herverkiezing. Ik stel vast dat de afgelopen jaren met Obama echt uitstekend hebben samengewerkt. Ik persoonlijk ook met hem en de gesprekken die we gehad hebben. Dus ik zie zeer uit naar het voortzetten van die relatie. is Felicitaties voor Obama dus uit de hele wereld. De laatste die u hoorde, dat was Obama's halfbroer in Kenia. Die hoopt dat de herkozen Amerikaanse president... in zijn nieuwe ambtstermijn meer aandacht heeft voor Afrika. Amerika-deskundige Victor Vlam is in Chicago. Hij heeft het allemaal van dichtbij meegemaakt gisteravond... Dag meneer Vlam. En dag Lizarra. En hoe heeft u dat uh, beleefd daar in Chicago? Nou, het was wel van... Fantastisch om mee te maken, moet ik zeggen. Want ik stond daar tussen alle supporters die natuurlijk de president aan het toejuichen waren. En, en gedurende avond zagen we op de uitslagenschermen al dat het de goede kant op ging. En, en de spanning steeg toch nog, want het zou toch nog maar net mis kunnen gaan. Uh, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. En toen was het wachten op de concessiespeech van, van Mitt Romney. En dan, dan de spanning totdat Obama daar eindelijk komt. En het verlossende moment dat hij iedereen daartoe spreekt, dat is wel geweldig. En ik heb verschillende speeches gezien in de tijd dat ik rondgereisd heb in Amerika... En meestal zijn het van die, van, die, van die speeches die iedereen gewoon, waar, waar mensen aan het applaudisseren en te juichen. Dat had je hier ook, maar je had ook vooral dat mensen toekeken en ademloos toekeken. Want ze beseften dat dit gewoon een historisch moment was, dat de president die net herkozen was, het land als het ware ging toespreken. En, en dat te... is al echt wat om mij te waren. En toen ik dat allemaal hoorde van hem, toen dacht ik, oh hij kan het dus nog wel. Want het was de laatste tijd een beetje, nou, een beetje wat lauwer allemaal. Ja, kijk, en, en de laatste tijd zat hij natuurlijk constant in zijn campagnespeech... ...moest hij Mitt Romney aanvallen, want dat was de strategie. Maar je voelde altijd bij Obama dat hij zich daar niet helemaal lekker bij voelde. Obama uit 2008, dat kennen we als iemand die met, met grote inspirerende retoriek... ...daar uh, mensen betoverd, als het ware. En de afgelopen campagne kon hij dat zo goed als niet doen. Hij moest gewoon keihard Mitt Romney aanvallen. en dat, ja, ja, moest op een dat, hele dat was een keuze. Manier. Ja, dat was een keuze ja, ja, van hem. In zekere zin natuurlijk wel. Maar kijk, je wil winnen. Je, je doet wat nodig is om te winnen. Die keuze heeft hij zeker gemaakt. Um, maar uiteindelijk um, kon hij niet zeg maar, wat hij eigenlijk wilde zeggen. Dat was die, die, diezelfde boodschap uit 2008 waar hij toch nog steeds heel sterk in geloofd. En, en dat zag je dat dat gisteravond weer enorm terugkwam, die inspirerende retoriek, die, die verzoenende woorden om dat land uh, bij elkaar te brengen. Het zijn niet alleen maar linkse staten, niet alleen rechte staten, maar het is de Verenigde Staten. Die boodschap straalde die weer uit gisteren. Ja, dat, dat was een soort bevrijding kennelijk voor hem. Uh, dus hij gaat nu weer aan de slag voor de komende jaren. Toch zal hij het ook nu niet heel makkelijk hebben, toch? Want ja, de meerderheid nee, van de nee, republikeinen in het huis van afgevaardigden, dat kan hem wel lastig worden. Kijk, het, het wordt ontzettend moeilijk. En, en op korte termijn moet er al een uh, akkoord worden gesloten over de begroting. Uh, dat is ook iets wat uitgesteld is tot na de verkiezingen. Nou ja, goed, hij, de president die zelf een is, zit nog steeds... met een huis van afgevaardigden dat in handen is van de republikeinen. Dus dat is een hele moeilijke en lastige uitdaging voor hem... wat wel echt opgelost moet worden. In het verleden hebben de, de republikeinen keihard nee gezegd tegen Obama. En nu is de vraag, nu die een nieuw mandaat heeft gekregen van de kiezers... Uh, zullen ze dan uh, alsnog... Uh, uh, meer bereidheid tonen om een deal met hem te sluiten? Of gaan ze zich weer zo hard opstellen? In welk geval je een herhaling kunt krijgen van de zomer van 2011 waarin de president en, en, en, en het huis van afgevaardigden er bijna niet uitkwamen met als gevolg dat de hele overheid tot stilstand kwam en dat, dat mensen letterlijk gewoon niet meer betaald zouden kunnen worden als ambtenaar. Uh, dat soort dingen moeten vermeden worden. Dus daar moet Obama direct mee aan de slag. En dat uh, geeft ook aan dat uh, het is één ding om het tweede termijn te winnen, maar vervolgens het uh, echte werk van het uh, regeren is, uh, lastig, zat. Dank voor deze analyse vanuit Chicago. Victor Vlam. Straks Griekenland. Er wordt gestaakt, gedemonstreerd. Het wordt een spannende avond bovendien in het parlement daar. Verkeersinformatie. Loopt het een beetje op zijn eind, uh, de avondspits? Dennis Mooi. Mm, nou ja, het, het drugsmoment ligt alweer een, een tijdje achter ons, inderdaad. Lucella, er staan nog 15 files, 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Ik. Uh... Dit is Ik niet zo heel veel geluk vandaag met de ANWB. Dennis, sorry, morgen hopelijk beter. Maar het loopt op zijn in ieder geval. Laten we daar maar uh, ophouden. Dan eurocommissaris Reen voor begroting. Die heeft in Brussel nog geen goed nieuws over de Europese economie. Het herstel gaat langzaam, zei Reen vanmiddag. De government debt to GDP ratio is expected to exceed 90% of GDP. En next year. Structural reform remains important for Europe to return to sustained growth. Correspondent Tijn Sade. Tijn, dat klinkt toch behoorlijk somber allemaal van de eurocommissaris. Uh, waar komt dat door, dat dat herstel nog behoorlijk wat tijd gaat kosten? Nou, hij begon uh, vanochtend, of vanmiddag moet ik zeggen, al met te zeggen... Europa gaat door een moeilijke tijd nu de landen hun begrotingen op orde proberen te krijgen. En uh, ja, dat ze je begrotingen op orde krijgen, daar zit de pijn, hè? daar moet veel voor gesneden worden. Uh, hij zei net, je hoort het, uh, kijk naar de staatsschulden van de landen in Europa. Uh, gemiddeld is dat zo'n 90 procent uh, en dat neemt alleen nog maar toe. Nou, hij zei ook, Europa moet toch structureel hervormen. Dat blijft de noodzaak om weer uh, groei te creëren. Duidelijk dus, hè? vasthouden aan die strenge af, uh, aanpak, zei Reen. En hij presenteert daarbij weliswaar sombere cijfers over het komende jaar, 2013 maar in 2014 voorspelt Reent er ook een licht herstel... zo'n 1,4 economische groei. Maar toch, de werkloosheid blijft in Europa hoog, 11,7 procent. Uh, ja, je moet wat hij nu gepresenteerd heeft, deze zogeheten herfstvoorspellingen... een beetje zien als de weerslag van de strenge begrotingsdiscipline... die we hebben gekregen. Maar ja, die aanpak werpt dus voorlopig nog maar weinig vruchten af. En dat geldt ook voor Nederland? Of springt Nederland er dan nog redelijk gunstig uit? Nou, ja, nauwelijks eigenlijk. Ook in, in Nederland loopt de staatsschuld op uh, naar zo'n 70%. Uh, als het beleid in Nederland niet verandert, zegt Reen, dan stijgt ook het begrotingstekort in 2014 weer uh, boven de maximale toegestaande staande 3%. Uh, ook uh, onzekerheid op de huizenmarkt in Nederland zorgt voor weinig consumentenvertrouwen. Daar waarschuwde Reen voor. Nou, uh, al met al, niet alleen voor Nederland, maar eigenlijk voor heel Europa was toch weer de boodschap van deze Reen doorgaan op de weg. Van snoeien en saneren. Ja, en hij kreeg daarin ook steun van niemand minder dan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij was vandaag te gast hier in Brussel in het Europees Parlement en daar mocht zij het ook nog eens een keertje uitleggen. Ik geloof aan onze gemeenzame Europese toekomst. Zu ons glück vereint. Unir pour le meilleur. United for the better. Vielen Dank. En toch, Tijn, begreep ik dat er ook wel forse kritiek op Merkel te horen was. Ja zeker, nou, je hoorde mij al net even met wat moeite ook in het Frans, maar in drie talen heel mooi plechtig afsluiten. Hè. Het belang van een verenigd Europa. Nou, haar hele speech was er een van goede bedoelingen met wat zij noemt dat experiment Europa, waarin je dus steeds meer gezamenlijk beleid moet voeren. Maar ja, de kritiek uh, was uh, inderdaad, wat je zegt, niet mals. Uh, ze werd uh, fel bekritiseerd vooral door de Europese sociaaldemocraten en opvallend de leider ook van de Europese liberalen Guy Verhofstadt. Nou, hij vindt dat Merkel Michael... En de andere regeringsleiders, ook Rutte, tekortschieten. zolang er geen echte politieke unie is. Nou, hij verwijst bijvoorbeeld naar de Japanse yen. Eh, Japan heeft ook enorme schulden. maar de yen die wordt daar gestut door een staatsapparaat. Een goede politiek. In Amerika eigenlijk net zo. Maar achter onze euro-muntunie is eigenlijk nog steeds helemaal niks, zegt Verhofstadt. We hebben ja. geen gezamenlijke politiek. Nou, Merkel in tweede termijn, die, die vredigde zich net in een zaaltje hier verderop in het Europese parlement, die zei... Natuurlijk, ik wil ook politieke samenwerking, integratie... politieke unie, you name it. Maar eerst de euro redden. En u ziet mij hier weer in Brussel... bij de eerstvolgende top, eind november. En dan ga ik weer mijn best doen. Dan komt weer die discussie op tafel, Tijdens Sade was dat. Dan gaan wij door naar Griekenland, want dat het land is natuurlijk nog steeds ongelooflijk getroffen door die Europese crisis. Waarvan ze in Brussel zeggen, heeft Griekenland vooral ook zelf gedaan. Maar het wordt een cruciale dag, het parlement stemt vanavond over een vergaand bezuinigingspakket. Correspondent Connie Kees in Athene. Connie, eh, er is spanning in het parlement of er voldoende steun is, maar er, er is ook op straat van alles aan de hand. Hè? Met, met de algemene staking, hoe, hoe, hoe was dat vandaag? Nou, vandaag was het vooral heel stil, uh, tenminste in, in Athene hier, omdat er in heel veel sectoren werd gestaakt. Er was het grootste deel uh, van de dag geen openbaar vervoer. Uh, de metro en de elektrische stad zijn de enigen die vanmiddag weer zijn gaan rijden. Maar de werknemers hebben besloten om hun staking op te heffen om demonstranten van en naar het centrum te vervoeren. Nou, verder waren scholen, banken, overheidsinstellingen allemaal dicht. Het vuilnis begint zich hier op te hopen, omdat er bij de gemeente wordt gestaakt, en, uh, er varen, varen geen veerboten, er rijden geen treinen. En er was ook weer een werkonderbreking van de luchtverkeersleiders. Ja, nu wordt er vanavond ook bij het parlement gedemonstreerd. Uh, er, er is oppositie zowel binnen als buiten het parlement. Wat, wat denk je, gaat het parlement akkoord met die volgende bezuinigingsronde? Nou ja, de inschatting uh, is hier dat het bezuinigingspakket van 13,5 uh, miljard euro er wel doorkomt. Maar het kan een hele kleine meerderheid in het parlement worden. Uh, de kleinste partner in de, de coalitie-regering die heeft al gezegd dat ze zich gaan onthouden van stemming. En dat hangt dus nu af van de socialisten, de andere partner in de coalitie. En daar hebben drie parlementsleden verklaard dat ze in ieder geval tegen gaan stemmen of weg zullen blijven. Nou, als dat er meer wordt. Uh, niet iedereen heeft zich nog uitgesproken. Dan kan het nog voor de regering heel spannend worden. Het Keesje, jij volgt dat uh, in Athene... mocht er iets uh, spannend zijn, dan horen we dat van jou op agenda. Uh, nou, er zijn wat in. rellen ontstaan net, zie oh. ik. Dus, nou, <laughs> we staan zo'n naar met... schatting tussen de 60 en 100.000 mensen voor het parlement. En ik zie nu dat er enkele jongeren uh, ja, met stenen en uh, brandbommen beginnen te gooien. Okay, nou, wees voorzichtig daar in Athene. Conny Keesje, hoorde u... Dan uh, is hiermee een einde gekomen aan dit Radio nou, voor vanavond. Ik wens u een prettige avond. En ga even kijken of Joost Eertmans er weer is. Joost. Lucilla, goedenavond. Goedenavond. Uh, Lucela, ik heb een vraag voor je. Oh nee. Ja, leuk. Ja. Uh, Waar wil is... je mijn mening over weten? Nou, gewoon een, een feitelijke vraag. Oh. Wie, is, wie is de opvolger van Gert Leers in het nieuwe kabinet? Immigratie ging naar... Is dat bij Teven terechtgekomen of bij Opstelten? Nou, bij het opstelte voor een deel en een ander deel bij... Blok. Asscher. als je nee. ja, bij sociale zaken. Maar je bent niet de enige die dit uh, antwoord te moeilijk vindt. Jooh. Want het, <laughs> je hoeft je niet te schamen, het is namelijk verdwenen. Dat uh, die minister van die leers was, die is niet alleen in persoon verdwenen, maar, ja, maar ook... het beleid uh, ook... is er nog wel. Ja, maar het is verdeeld. Het is inderdaad verdeeld over twee departementen. Dat is precies mijn punt van zorg. Het is niet handig als jij asielbeleid en integratiebeleid van elkaar gaat scheiden, zoals dat vroeger ook het geval was. Ik geloof meer in de lijn van één minister voor immigratie en integratie, zoals Nawijn dat was, Rita Verdonk dat was en ook Gert Leers. De klok wordt wat dat betreft weer teruggedraaid en mijn grootste vrees is dat we dan ook weer gaan dweilen met de kraan open en alles onder het vloerkleid verdwijnt. Dus mijn stelling is daarover, immigratiepolitiek verdwijnt weer ouderwets onder het vloerkleed door het laten wegvallen van die ene minister die alles in de hand heeft, zowel het immigratie, dus de binnenkomst van vreemdelingen... en de integratie van die vreemdelingen in Nederland. Dus dat is mijn stelling. U kunt daarop gaan reageren bij Avondspits zometeen. 0800 1121 is het gratis nummer om te bellen of mee tweeten. Vind ik leuk. Dat kan onder hashtag Vloerkleed, hashtag Rutte2 of hashtag Eerdmans... En dat mag u gewoon zelf weten. Het liefst in die combinatie, want dan zien we ze direct. Ik lees ze voor in Avondspits. We gaan dus praten over het immigratieprobleem. Gaat dat weer onder het vloerkleed? Ouderwets eronder. Net als voor Fortuin dat het geval was. 0800 1121. We hopen uw mening te horen in Avondspits. Direct na het NOS nieuws. Tot zo. Een idee over lokaal ondernemerschap in het buitenland.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 Minister Dijsselbloem wil een belasting op financiële transacties... maar alleen als de financiële sector en de pensioenfondsen er geen schade van ondervinden. Dat zei de minister van Financiën in de Tweede Kamer. Het vorige kabinet, en dan vooral de VVD, was altijd tegen zo'n belasting. Tienduizenden mensen in de zorg raken hun baan kwijt als het regeerakkoord niet wordt aangepast. Dat zegt de brancheorganisatie van zorgondernemers, Actis. Die wil met de vakbonden praten over de sociale gevolgen van het regeerakkoord. Johan Cruijff stapt op als bondscoach van Catalonië. Hij vindt het tijd om op te houden. De 65-jarige Cruijff begon in 2009 bij de Catalanen... die traditiegetrouw één wedstrijd per jaar speelden met hun elftal. Cruijff heeft ze drie keer gecoacht. De Catalanen wonnen van Argentinië en Honduras... en speelden gelijk tegen Tunesië. En een vuilnisman heeft bij, bij, bij Meidrecht... een raketwerper tussen het afval gevonden. Het wapen was geladen en de man heeft het naar een politiebureau gereden. Volgens een politiewoordvoerder was hij zo verstandig om niet met het wapen naar binnen te lopen. De politie waarschuwde na een korte inspectie de explosieve opruimingsdienst. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Willemijn Houbert. Vannacht gaat er een koufront passeren en daar voorafgaand wordt de bewolking de komende uren weer wat dikker. In de loop van de nacht gaat het dan licht regenen of motregen. en koud is het niet... want de temperatuur daalt niet verder dan een graad of acht. Morgenochtend trekt de miserregen richting het oosten weg. Vanuit het westen klaart het wat op en schijnt de zon soms. We komen in polaire lucht terecht, maar het blijft nog steeds vrij zacht met zo'n 10 tot 12 graden. Er staat een matige, aan zeekrachtige zuidwestenwind. In de middag vallen er vooral in het noorden en westen nog een aantal buien. In de rest van het land lijkt het wat droger te blijven. En de dagen erna valt er soms wat regen, maar zitten er ook droge dagen tussen. Een wisselvallig weerbeeld dus, maar wel een die past bij de tijd van het jaar. ANWB verkeersinformatie. Er staan nog 10 files, een dikke 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A20 richting Gouda staat tussen Maasdijk en Vlaardingen-West 5 kilometer. Heeft daar eerder vanmiddag een auto in brand gestaan, maar de weg is weer vrij. Verder in de richting van Gouda tussen het knooppunt Ketelplein en knooppunt Kleinpolderplein 6 kilometer. En de andere kant op voor het Kleinpolderplein 2. De rechter reis ook dicht, staat een kapotte auto. En er is vertraging op het spoor. Door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Assen en Groningen. En ook door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Delft en Rijswijk. In beide gevallen kan de vertraging oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. immigratiepolitiek ligt weer onder het vloerkleed. Een debat met meningen? Bel in of reageer op Twitter. Hier is een nieuwe Avondspits. Bel WNL 0800 1121. Goedenavond, in het nieuwe kabinet bestaat de minister voor Immigratie en Asiel en Integratie niet meer. Deze combinatie kwam er in 2002 met Fortuyn en het aantreden van LPF-minister Hilbrand Nawijn. Juist doordat in de vette paarse jaren negentig integratie er een beetje bij hing... en asielzaken daar totaal van gescheiden was, ontstonden twee verschillende werelden. Asielzoekers die binnenkwamen burgerden niet in en de gevolgen van open grenzen werden niet gevoeld. Integratie komt nu in handen van de PvdA bij Sociale Zaken... Immigratie gaat naar de VVD, bij veiligheid en justitie. Onhandig en niet effectief vind ik. Je moet immigratie en integratie in één hand houden. Dikke kans dat nu de aandacht voor het toelijveringsbeleid en de integratie... weer daalt tot het niveau van de puinhopen van paars. Daarom zeg ik, immigratiepolitiek wordt op deze wijze weer onder het vloerkleed geschoven. Wel 081121. Hey, goedenavond, welkom bij Avondspits. Ex-staatssecretaris voor Onderwijs en Sociale Zaken, Jacques Wallaag, ook oud burgemeester van Groningen en eh, oud fractievoorzitter van de PvdA. Die doet mee aan het einde tegen het einde van de show. Die gaat reageren. Ook over denk ik zijn huidige baan. Hij is namelijk bijzonder hoogleraar in Groningen, integratie en openbaar bestuur. Rita Verdonk zit in het programma en ook Bram van Ooik, hij is de huidige fractievoorzitter van GroenLinks, gaat reageren. En natuurlijk, uw mening telt ook. 081121 vindt u ook dat dat immigratieproblematiek weer onder het vloerkleed dreigt geschoven te worden. U kunt meedoen op Twitter. Doe dat met hashtag of hashtag Rutte2. Masseur zegt Eerdmans. De problematiek is veroorzaakt door de PvdA... dus het, is het logisch dat ze ermee doorgaan. Kwaardere Shafik zegt Eerdmans. Waarom vragen jullie dat niet aan Blok? Hij was voorzitter van de parlementaire commissie en dat klopt inderdaad. Ja, hem krijgen we niet te pakken. Laat ik het zo zeggen. Hij al te bellen. Tjerk Langman zegt uh, Avondspits... Integratieprobleem is verre van opgelost. De Nederlandse politiek is toe aan de volgende Pim Fortuyn. Hashtag change. Zo kan die ook alweer. De eerste weller is meneer Van den Berg uit Eindhoven. Goedenavond. Dag Joost, ik ben het met de volle 100% met jou eens. Ja, jij vreest een, een vloerkleed? Nou weet je, kijk, ik, ik, ik ben in de zestig. Ik woon in Eindhoven. En vroeger, toen ik jong was, had je Indonesische mensen als, als enige buitenlanders. Hè? Nou, dat waren Nederlanders, maar dat zijn, dat zijn altijd vriendelijke mensen geweest. Dus. Nou. Maar ik ben een aantal jaren geleden door een Marokkaan in elkaar geslagen. Om, om de, alleen maar omdat ik hem aankeek. En ik nee. ben gewoon bang. Ik, ik ben wat ouder. Ik durf s'avonds niet meer over straat. En het wordt er steeds meer en ze worden steeds enger. Oké. Okay. Meneer Van den Berg, dank u. U beet het spits af hier in de avondspits. We gaan even naar Bram van Ooik. Hij is fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Hij komt volgens mij rechtstreeks uit het financiële uh, debat uh, gerend met de minister van Financiën. Goedenavond, Bram. Goedenavond. Jij zit, dacht ik, in dat debat met, met uh, Jeroen Dijsselbloem, of niet? Ja, dat doet op dit moment onze financieel woord voor de Jesse Klaver. Oké, okay, die heb je nog. Nee, dus je zijn... ik zit gewoon achter mijn bureau. Ex exact, dat is de financiële... Nou, jullie hebben met z'n vier natuurlijk heel veel taken te verdelen. Uh, ja. Ja. Eh? Bram, eh, overigens nog gefeliciteerd met een nieuwe functie. Eh, wilde ik je Dankjewel, nog. Jongens. Alsjeblieft. Nou is het uh, thema van vanavond hier in avondspits de immigratieproblematiek. We hebben natuurlijk die paarse jaren gezien en ook vooral het, uh, het vloerkleed waar Fortuin zo over sprak. Daar dreigt nu het hele dossier weer te gaan verdwijnen, ben ik bang. Als je nou die asiel, dat asielbeleid en de toestroom uit elkaar trekt. Vind jij dat ook? Ja, nou, ik denk wel dat het goed is om het in samenhang te zien. Maar ik ben niet zo bang dat het... Uh, kijk, ik heb het uh, regeerakkoord op dit punt goed gelezen. Mm -hmm. Ik ben zelf... GroenLinks is zelf eigenlijk uh, geen voorstander... van een heel streng uh, asielbeleid. Hè. Ik vind dat mensen die hier asiel aanvragen... Die moeten op een fatsoenlijke manier worden behandeld. En als ze uitgeprocedeerd zijn, moeten ze niet zomaar op straat en in tentenkampen worden gezet. Maar goed, daar kunnen ze misschien over denken. Daar ben nee. jij het misschien uh, niet mee. Ik zit in. er iets, iets, iets genuanceerder ja, in. Ja, dat, dat zo word ik al. Ja. Maar als je naar het regierakkoord kijkt, dan kun je echt niet zeggen dat het asiel- en onder het uh, vloerkleed wordt geschoven. Met uitzondering van het kinderpardon, waar ik blij mee ben en jij misschien minder, ja. staan er heel veel keiharde maatregelen in ja. tegen uh, asielzoekers. Daar ben ik het met je eens, want soft is het niet. Ik denk dat de VVD... Het is niet soft, nee, nee, nee. helemaal niet soft. Zekers, zekers, je hebt een hoop zaken waar ik van zeg eindelijk, maar jij waarschijnlijk uh, ja. wat nu? Nee, ik denk daar iets anders over, maar ja. nogmaals, het is, een, uh, het is een vrij harde uh, paragraaf. Het, ja. is het enige dat uh, de VVD zeg maar, aan de Partij van de Arbeid heeft gegund, zoals de heren dat noemen... Ja. Is het kinderpardon? Dat klopt, dat, dat valt dan ook meteen heel erg op. Nou, nou zeg je, dat is strenger. Nou vraag ik jou: van dat kan zo zijn, dat is papier, dat is geduldig. Dan komen dus uh, meneer, als meneer Lodewijk Asscher gaat het, uh, gaat het integratiedeel uitvoeren. Ja. Uh, dan, dan denk ik, uh, dat is wel een hele andere lijn dan het immigratie. Dus de toestroom van vreemdelingen, wat bij, bij Ivo opstelte komt te liggen. Ja, en daarom het? zeg ik, op dat punt ben ik het wel met je eens. Het, het is op zich goed om het hele uh, migratie, of nou over integratie of over, uh, over, over het binnenkomen van mensen, om dat in samenhang uh, te bezien. Het is overigens wel zo, geloof ik, dat de grote problemen en de grote politieke debatten, die gaan bijna steeds over. Uh, over asiel, over afgewezen asielzoekers. Over dat het nu illegaal. Hè, dat mensen. Ja. Dat nu illegaal wordt en wat dat dan betekent. En de integratie. Ja, dat is eigenlijk niet zo'n heel groot politiek debat op dit nou, moment. Nou, je... dat heel vaak. Ja? ja? Nee, sorry. Omdat nee, het heel vaak best goed gaat. Kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk. Wat die meneer net vertelde. die je aan de lijn had. Als je in elkaar wordt geslagen. Hè, en je weet dat je in elkaar wordt geslagen door een Marokkaan. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar het is ook verschrikkelijk als je in elkaar wordt geslagen door een. Uh, ...door iemand uh, die van oorsprong uh, Nederlander is. Ja, dus? nou, uh, ja, maar laten we eerlijk zijn, de kans dat je door Marokkaan in elkaar geslagen wordt... ...is nou ja. ietsje groter dan door, maar, door een andere, dan, dan een auto Nederlander. Dat met, is GroenLinks ja, toch maar, ook achtergekomen, het... toch? Sorry, wie is daar ja. achtergekomen? Nou, GroenLinks. Nou, kijk, GroenLinks ziet dat het met de integratie in Nederland over het algemeen vrij goed gaat. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die heel goed integreren. Maar natuurlijk zijn er uh, probleemgroepen en ja. daar moet je niet omheen draaien. Ik denk dat nee. wij geleerd hebben, is dat je dat niet met de mantel bij liefde moet bedekken. Ja. Hè, maar dat onze problemen zijn, dat je die ook echt moet benoemen en dat je dat wat dan moet doen. Dus daar ben ik het mee. Bram, nog één ding. In Brussel heb je juist één sterke figuur nodig, liefste minister die, die dit dossier beheerst. Dat is nu in tweeën ja. gedeeld. Uh, is, ja. Dat lijkt me ook zo'n nadeel. Ja. Nou, in Brussel speelt volgens mij ook vooral de kwestie van hoe gaan we met de immigratie om. Hè? En hoe kunnen we uh, zo goed mogelijk samenwerken. Zodat de problemen uh, aan de grenzen van Europa niet uh, worden afgewend op Italië. Maar dat we daar allemaal wat aan doen. En ik denk dat integratie voor een belangrijk deel ook nog uh, nationaal beleid is. Dus in Brussel zullen we het vooral van, uh, van de staatssecretaris Teven moeten hebben. Ja. En uh, in Nederland, in de grote steden van uh, meneer Ascher. Dankjewel Bram van Oijk, fractievoorzitter van GroenLinks. Oké, okay, tot een volgende keer. Hoop ik uh, dat je er weer bij bent in de avondspis. 081121 is een nummer dat u kunt draaien. Immigratieproblematiek ligt weer onder het vloerkleed met Rutte 2. Dat zeg ik 081121. En doe vooral ook mee op hashtag uh, vloerkleed of hashtag Rutte 2. Mag ook hashtag Eertman zijn. Tegenstanders ook welkom. Meneer Tevi Kuskunen uit Arnhem. Goedenavond. Uh, goedenavond. Uh, uh, ik ben het niet eens met de stelling. Uh, vanwege het feit dat, uh, ik volgens mij, als we kijken naar de twee ministers die daar verantwoordelijk voor waren uh, de vorige kabinetten niet echt succesvol zijn geweest. Waarom niet? Waar zie geen... je dat op? Nou, omdat ah, uh, ze zaten constant in de clinch, constant in het nieuws aan cijfermatig is het ook een keer aangetoond dat het eigenlijk helemaal niks heeft opgeleverd. Maar dat er komen, er, geloof ik, resultaten... nou, ik dacht zelfs dat Wilders moest herkennen dat er toch wat minder asielzoekers binnenkwamen. Dat de gezinsmigratie was, was gedaald. En er komen in ieder geval niet meer steden als Groningen het land binnen uh, per jaar. Maar qua cijfers waar, was dat niet wat men ervan verwacht had, zeg maar. Oké. Okay. En, en los daarvan denk ik bij mij eigen dat het stukje waar u naar refereert van hè, dat de puinopen van Partha was beleid. Het was niet zozeer denk ik het ontbreken van een departement of een aparte minister, maar meer het feit dat het beleid die destijds gevoerd werd, het gevolg is geweest wat we toen in de immigratieproblematiek hebben ervaren. Maar, dus ik weet niet of je dat ja. Nee, maar wat vind je ervan dat het. Kijk, het, het rommelt. Kijk, Het, het begint bij, bij, bij met Name dan in beide, hè, die heeft beide onderdelen in zijn portefeuille. Dan gaat het bijvoorbeeld naar een Ella Vogelaar, die heeft dan, die heeft dan integratie weer bij From is dat ondergebracht. Het, het blijft heen en weer. Dan zit het weer bij meneer Van Bokstol zat het weer bij, bij Grote Stedenbeleid. Het wordt zo'n rommeltje als je die, die terrein, dat, dat, dat, dat beleid steeds maar weer husselt langs alle departementen. Nou, ik denk dat het niet zozeer de departementen en het spreiden van, uh, van zaken over departementen het probleem is, maar het, het stukje beleid en het uitvoering ervan. We hebben destijds allemaal uh, bijvoorbeeld gekozen voor een regering uh, die een bepaald beleid voor ogen had met betrekking tot immigratie. Maar toen puntje puntje paaltje kwam, ja, dan roert de samenleving zich. Er zijn bepaalde kwesties, uh, yeah. mm -hmm. en we hebben het mouw ook gezien, et cetera. Yeah. Is waar. Je ziet dan dat dat op een bepaalde manier gaat spelen. En ik denk dat dat meer uh, de, ja, het beleid belemmert... dan dat je daar een ministerie voor hebt of dat je dat... ...waar verantwoordelijkheden verdeeld hebt over een aantal minuten. Oké, okay, TV Kurskun, dank je zeer voor het bellen. 081121, immigratieproblematiek, dat moet niet meer onder het vloerkleed komen te liggen. Aan de lijn, Jacques Wallagen, hij is bekend als oud-staatssecretaris van zowel onderwijs als sociale zaken... ...oud-fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid en natuurlijk ook oud-burgemeester van Groningen. En nu is hij bijzonder hoogleraar integratie en openbaar bestuur in Groningen. Meneer Wallagen, goedenavond. Goedenavond. Interessant om met u te, te discussiëren, want... U was eigenlijk voor de periode Paars zelfs uh, zo actief, ook vooral als fractievoorzitter op het terrein in debat met meneer Bolkenstein over die problematiek. Hè? Nu bent u bijzonder hoogleraar, vindt u gaan we terug naar af op het immigratiebeleid? Er zijn eigenlijk twee dingen. Dat, dat, dat een onderwerp steeds van departement verandert, uh, daar ben ik niet zo voor. Dat, is, dat zit een beetje in uw vraagstelling. Ja. Uh, de, de ambtenaren die dat moeten doen, dat is geen rollend materieel, zou ik maar zeggen. Dus ik, op zichzelf vind ik het vervelend als dat steeds van, van plek verandert. Maar het principiële punt wat hier aan de orde is, is dat tot dusver... ...asielvragen, dus mensen die in ons land asiel aanvroegen... ...en het integratiebeleid, dat dat in één directie zat. En wat hier nu gebeurt, is dat dat gesplitst wordt. Dus er wordt een vrij principieel onderscheid gemaakt... ...als je hier binnen wilt komen en als asielzoeker... ...dan geldt een hele juridische procedure, dat hoort bij justitie... Maar integratie slaat op iedereen die uh, legaal in ons land verblijft... en uh, vroeger uit, uit het buitenland kwam, zou ik maar zeggen, migrant was. Mm -hmm. En uh, ja, voluit mee wil en moet doen in de Nederlandse samenleving. Dat vraagstuk van hoe, hoe, hoe, hoe krijg je iedereen erbij, hoe hou je iedereen erbij... dat, dat gaat nu naar sociale zaken. Ja. Nou, daarvan kun je zeggen... Uh, ...werk is natuurlijk heel belangrijk. He, de werkloosheid onder uh, migranten en onder migrantenkinderen is heel hoog. Dus op zichzelf is het niet zo gek om dat in de sfeer van uh, sociale zaken te doen. Uh, je zou kunnen zeggen onderwijs is ook heel belangrijk, dus waarom daar niet. En bij het ministerie waar het vandaan komt, bij Binnenlandse Zaken zit ja. ook wonen. Ja. Dus dat was ook wel een argument geweest om het daar te houden. Maar ja. ik vind het principiële punt dat nu uit elkaar getrokken wordt het vraagstuk van asiel... En de juridische afwikkeling van asiel aanvragen. Aan de ene kant. En integratie, volop meedoen. Wat een heel ander soort onderwerp is. U vindt dat goed? Dat vindt u goed, daar ben ik, daar ben ik dan niet mee te eens. Maar het punt is ook, het wordt ook verdeeld over twee politieke tegenpolen, kun je zeggen, die een brug moeten slaan uiteraard. Zo weten wij inmiddels. Ja. Maar zou Lodewijk, als je denkt, u het echt persoonlijk naar zich toe hebben getrokken, want ik wil dat erbij hebben. Dat, dat weet ik helemaal niet. Maar wat ik wel weet is dat uh, uh, de hoge werkloosheid... onder migranten en hun kinderen maatschappelijk een stevig probleem is. En uh, Loder, als je wel ervaring heeft... in het aanpakken van dat soort ingewikkelde vraagstukken. Ja. Dus op zichzelf uh, vind ik het dus helemaal niet zo'n probleem... dat Teven uh, zich bezighoudt, of de minister van Justitie... dat weet ik eigenlijk helemaal niet, uh, met ja, uh, asielvraagstukken. Ja. Hè? Ja. Uh, en dat mensen van verschillende partijen zijn... Dat mag eigenlijk geen verschil maken, want je hoort in zo'n kabinet gezamenlijk tot een lijn te komen. Het is een duidelijke lijn, meneer Wallach. Ik wil nog één vraag stellen. Het is nogal een stevig programma als je het inhoudelijk bekijkt. Hè, vindt u het wat, misschien wel wat te stevig als je het uh, ja. ziet? Nou ja, het accent ligt heel sterk op uh, de, de eisen die de Nederlandse samenleving aan migranten stelt. En dat vind ik op zichzelf niet erg. Het gaat om rechten en plichten. Maar wat ik jammer vind, is dat uh, de uitdaging die er zit... als je kijkt in het, in het hoger onderwijs, in het middelbaar onderwijs... hoeveel uh, allochtone kinderen daar een fantastische opleiding krijgen... en ook succesvol worden in de samenleving... dan vind ik het accent op, uh, als het ware, de, de randvoorwaarden... een beetje streng, hè? die, die toonsoort, daar vraagt u naar. Ja. Uh, dat vind ik een, een beetje eenzijdig. Ik zou, ik zou het verstandiger hebben gevonden... om de uitdaging die voor de Nederlandse samenleving daar ligt... Ja. namelijk laten we... alle talent wat erin zit eruit halen, hmm. laten we niet morsen met talent. Die dimensie blijf ik heel belangrijk vinden. Kijk aan, nou, aan verbale kracht heeft u nog niet verloren, moet ik ja, zeggen, ik Jacques Wallage nee. Bijzonder dank. U bent ook hoogleraar integratie en openbaar bestuur in de Groningen, dus dat verklaart een, dat verklaart een boel. Lichte kritiek dus wel op het kabinetsbeleid van Jacques Wallagen. U kunt meedoen nog, hoort luisteraars, 0800 1121. immigratieproblematiek moet niet weer onder het vloerkleed komen. Kobi Hanning zegt mij, maar, Eerdmans, ben onlangs in elkaar geslagen door een Wilders aanhanger. Die problematiek wordt onder het vloerkleed Geveegd. Wim Dorsman zegt: Kijk eens in de verloerde wijken. In bijvoorbeeld Rotterdam. Stop immigratie, aanpassen of wegwezen. En verpaupering is sinds 30 jaar hetzelfde. En Barend Beren zegt: Ik denk dat het om een goed beleid te voeren. je de stukken door moet schuiven tussen ambtenaren. Hashtag vloerkleed. Bart Kappenburg, Eerdmans op radio 1. Kans dat je klappen krijgt van een Marokkaan is groter dan van een autochton feitencheck. Nou, dan moet je inderdaad de feiten eens even gaan checken. Kom je er van, vanzelf achter? Meneer Kerkhoven, goedenavond. Ja, dag met uh, meneer Kerkhoven. Goedenavond. Ja Joost, ik uh, woonde een paar jaar geleden in Zoetermeer, uh, heb ons huis uh, op joodse wijze ingewijd en ben daarop uh, door een overbuurman afgestraft. En dat was een Nederlandse man. Ja, en wat is daarmee je reactie op deze stelling eigenlijk? Nou, je zegt dat, uh, dat je eerder in elkaar geslagen wordt door een Ma Marokkaanse medeburger. Maar uh, blijkbaar word je als Joodse burger eerder in elkaar geslagen door een Nederlandse burger. Nee, goed, maar de als je kijkt naar de criminaliteitsstatistiek, dat bedoel ik natuurlijk, dan zie je dat de kans uh, ietsje groter is uh, dat, je, dat je door een Marokkaan in elkaar geslagen wordt dan, dan een, een Nederlander. Maar dat is mijn stelling nu niet, hè. Mijn stelling is, de immigratieproblematiek gaat weer onder het vloerkleed. Ja, maar dat geldt dus ook voor mensen die al eeuwenlang in dit land wonen. En uh, die worden tegenwoordig ook maar gewoon weer uh, met de vloer gelijk gemaakt. Oké, okay. meneer Kerkhoff, daar laat ik het even bij. Want we gaan naar Rita Verdonk. Het zal een ander geluid zijn dan Jacques Wallage. Rita Verdonk, oud-minister van, van die hele keten, zeg maar. Dat was integratie en immigratie bij elkaar genomen. Mevrouw Verdonk, Goedavond. Goedenavond, meneer Zeer welkom bij Avondspits. Uh, het is zo stil. Zelfs Wilders hoor ik eigenlijk nauwelijks meer over een domein... waar u zo uh, beroemd en berucht misschien wel uh, om bent uh, geworden. Hoe... Ja, beide, ja. Ja, beide. Uh, Hoe dat nee, Ja, daar? goed, maar ze hebben op dit moment ook iets... Uh, een beetje andere dingen aan hun hoofd hè? Uh, in, uh, in de Tweede ja. Kamer. Maar dat komt natuurlijk uh, vanzelf, want de integratieproblematiek is niet opgelost. En uh, op het moment dat je... Ja, de immigratie wat laat, dan zul je zien dat toch al die mensen, smokkelaars, die gewoon zitten te kijken. Want het is gewoon één grote criminele bende, dat die weer mensen naar Nederland sturen. En dan zul je die asielcijfers weer omhoog zien gaan. Ja. Dus ja, inderdaad, onder het vloerkleed. Het gaat dan toch onder het vloerkleed. Ze zijn berekenend, de, de smokkelaars zegt, zegt u ook, die, die ja. blijven dus op de loer liggen. Gaan wij, want ik heb het bekeken, op zich is het een strak pakket, wat men, wat men wil. Ja. Het is vooral in, in, moet ik eerlijk zeggen, immigratie, het terugdringen, dat, dat is wat steviger dan de integratieparagraaf. Die vind ik vrij, vrij zwak eigenlijk. Ja. van het nieuwe kabinet, maar eh, wat verwacht u van Lodewijk Asscher op integratiegebied? Nou, kijk, als ik zie wat hij in Amsterdam heeft gedaan... dan durft hij uh, in ieder geval heeft hij een rechte rug en durft hij maatregelen uh, te nemen. Maar ja, de PvdA staat natuurlijk niet bekend als een partij... die echt uh, eisen durft te stellen aan mensen. En eisen stellen is nog niet zo moeilijk, maar is ook nog handhaven. Ja. Want daar komt het uiteindelijk op neer. En Dus wat dat betreft zie ik voor uh, integratie uh, de toekomst somber in. En, en dan denk ik vooral bijvoorbeeld... Hè, kijk eens naar nou, uh, nou, toch een behoorlijk aantal wijken in Nederland... Hè, waar steeds weer nieuwe... Immigranten komen steeds meer nieuwe gezinsherenigers uh, komen steeds meer steeds meer nieuwe mensen komen die de taal niet kunnen spreken. En ja. dat, dat is dat maakt iedere keer. Zo'n wijk, ja, ik bedoel, uh, weer uh, de mensen die daar wonen, die maakt het weer uh, onzeker, uh, die maakt het uh, bang, weer allemaal nieuwe mensen erbij. En uh, voordat die mensen in Nederland kunnen spreken, als ze dat eindelijk kunnen, dan komt weer de volgende vloedgolf. Nou, dat is natuurlijk heel mooi als je het in één portefeuille hebt, want dan kun je meteen zeggen, nou, ik zie dat daar fouten uh, gaan in die wijken. Ik ga wat knoppen draaien ja, en ik zorg dat er niet zo'n grote instroom meer, uh, meer komt. Ja, nou. En dat kan nu dus niet meer. En ik zei al, integratie, daar maak ik me zorgen om. Kijk, immigratie zit bij Fred Teven, volgens mij. Is dat toch? En... Ja, ik dacht Ivo opstelde eigenlijk. Maar het zal Teven zijn dan. Um... Volgens mij zit het bij, ja. bij Fred Teven. En nou goed, die, die staat natuurlijk toch bekend als een man uh, met een ja. rechte rug. En alleen, ja, vraag is natuurlijk hoeveel ruimte krijgt hij op dit onderwerp. En ik vrees dat dat de komende jaren niet veel, uh, niet veel van zijn. Omdat het natuurlijk een grote splijtscham is uh, tussen de VVD Precies. en uh, maar goed, de VVNA. Maar goed, Rita Verdonk, het staat op papier. Ik bedoel, er staan duidelijke dingen op papier. En, en bijvoorbeeld illegaliteit, strafbaar. Uh, hè, de, de, de, de gezinsmigratie moet omlaag. Het staat er gelukkig wel. Dus ik neem aan dat dat, uh, dat, dat ook uitgevoerd gaat worden. En we gaan nog even naar wat luisteraars uh, luisteren. Dankjewel, Rita Verdonk. Oud-minister van Vreemdelingenzaken. Uit het uh, voorvoorgaande. Uh, kabinet. Uh, we gaan eens kijken naar de bellers. U ziet en u hoort nu meneer Aziz uitleidend. Goedenavond. Ja, goedendag meneer Joost. die spreekt met Aziz. Ik ben zeker niet met u mee eens. Ik ben van mening dat de VVD wel uh, degelijk uh, uh, op dat punt uh, hard gaat werken. Ja. En ik vind dat u ook uh, enorm racistisch uitlaat. Uh, daar heeft al een meneer voor mij gezegd dat het niks te maken heeft met Marokkanen zijn... Uh, dat je door uh, Marokkanen in elkaar wordt geslagen... Maar u stokt het gewoon door. Het lijkt erop of u... Uh, ja, uh, dat, dat, dat is hetgene waar, waar u op uit bent. Wat stok ik door? Is, is, is, uh, ja, die meneer zegt dat hij door een Marokkaan in elkaar geslagen wordt. Nee, is, nee die, hij was die, door een Joodse die, meneer. Hij was juist door een Joodse meneer in elkaar geslagen. Nee, de eerste meneer. Die oh, die, die eerste. Rebelde. Ja, ja, ja. De eerste. Ja, en dan gaat hij een hele verhaal overheen uh, gooien... Omdat we nog uh, een beetje... Nou, uh, luister nou. als Aziz, we hadden dat het over is, cijfers, we hadden het over feiten... Daar hadden we het over. En dat, dat willen we niet meer onder, onder het vloerkleed hebben liggen. Als er uit onderzoek van de heer Bovenkerk blijkt... dat, dat op de twee Marokkanen, de één onder de 25... Een, al met justitie in aanraking is gekomen. Waar, waar kunt u mij dan op aanvallen? Ik kan u op aanvallen, omdat u dus deze... Uh, dat heeft überhaupt al niks met immigratie te maken. Marokkanen die hier wonen... Nee, die dat, zijn allemaal of Nederlanders. Dat, dat heb ik ook helemaal niet beweerd. Dat heeft überhaupt niks met immigratie te maken. Dat zijn mensen die hier geboren zijn... Of hier al, uh, al uh, decennia lang leven. Dus dat heeft absoluut niks met immigratie te maken. Maar met integratie toch of niet? Dat weet ik. Heeft dat geen, niks met, met integratie. integratie te maken? Nee, dat heeft niks met de integratie te maken. Waar, Waar heeft het dan mee dat te maken? U wilt wel dat, dat die mensen zeker uh, assimileren. Niet integreren, maar assimileren. Ik wil dat ze gewoon zich gewoon normaal komen. gedragen. Dat, gebeurt niet. dat lijkt me goed, net als iedereen in Nederland. Er zijn een hoop Marokkanen die zich gewoon normaal gedragen. Daar ben ik Zeker, nee, dat, hoort u mij niet zeggen, dat, ik, dat hoort u mij toch niet zeggen. Dat ik, dat, dat ik zeg dat elke Marokkaans ja, gemeenschap. Hoe Wat is dit nou? U, u, hoe u u uitlaat hierover, is gewoon racistisch. Nou, dat zou dat u, u moeten staven. Moet, dan moet u proberen te staven. U, u, u, u, u al een mening. U heeft al, al een mening. Voordat, ja. er, voordat dat een er een beller bij u in de beurt komt, heeft u al een mening. Ik dus heb u, een mening. Ja, dat klopt. En u ook, meneer Aziz. Toch? Ik vind dat dat u uh, dat u het programma volledig uh de, de, de, de, de, dat u gewoon deze programma niet, niet kan presenteren. zo Met, met, oh. u, met, u, met, met, met uw mening kan ja. u zo'n programma niet presenteren. Nou, ik ben blij dat u toch inbeeldt naar een programma... waar ik dan de presentator ben, want dat vind ik goed. Anders komen we op censuur uit, volgens mij. Als wij elkaar niet meer uh, elkaar, elkaar's mening uh, gunnen. Kees van Loon zegt... immigratie en integratie zijn niet aan elkaar gelijk. Eerdmans, laten we sociaal-economische integratie aanpakken. En John van der Garderen zegt... Uh, persoonlijk vind ik dronken mensen het grootste probleem... als we het over geweld hebben. Dat zijn dan nooit gelovigen... Moslims. Uh, daar heeft u misschien ook wel een, weer een punt. Nog heel kort, want we lopen alweer aan het, uh, aan het eind. Uh, mevrouw van Koten. Hallo. Hallo. Dag. Vertel. Ja, vertel. Ik met jou Ja hoor, dat ben ik helemaal. Zegt ja, u maar. Zeg, ik vind je een aardige vent. Maar ik zou je eens een keer het, het volgende willen zeggen. Eén hele simpele opmerking. Ik weet me de tijd nog te herinneren... dat als je vluchtelingen opving... Ja. dat je dan daarvoor gedecoreerd werd... Tegenwoordig schijnt het zo te zijn dat je, als je dat doet, strafbaar gesteld wordt. Kijk. En daar zou ik je wel eens aan willen herinneren. Gaan we zeker doen. Uh, daar gaan we over He? praten. Maar dat kan vanavond niet, mevrouw van Kooten. Maar ik, ik, nee. ik denk dat u bedoelt het, uh, het opvangen door, door kerken en dergelijke wellicht. Nee, ik denk dat de opvang van mensen die in nood verkeren... En ja, ja, ja. Maar het zijn asielzoekers of illegale. Kijk, dat is altijd een de discussie. Nee, ik heb het over mensen die in nood verkeren. Ja. Je kunt mij niet wijsmaken. Ik... Er is niet één mens... Ik... die zijn vaderland verlaat... Voor... Als hij niet in nood verkeert. Daar moet ik een punt hebben meneer want ik ga snel naar de afronding. Het was een interessante uitzending, moet ik u zeggen. Met veel, ook wel emotie erbij. Uh, we, gaan, we gaan stoppen. Kunststof neemt het over hier op Radio 1 met presentator Stef Biemans. En morgenochtend WNL weer terug met Vandaag de Dag vanaf 7 uur. Presenteert Leonie Braak. Uh, onder andere met Willem Vermeend heeft ze het over koopkrachtplannen van het kabinet. In, ook aandacht voor het nieuwe AVRO-programma Maestro, waarin BN'ers onder leiding van Frits Sissing strijden... om zich te ontwikkelen tot dirigent van een symfonieorkest. Een van de de deelnemers daar is Walter Kroes. En hij zit morgenochtend ook aan het de desk dus bij Leonie. Vandaag de dag presenteert ze vanaf 7 uur op Nederland 1. Morgenavond weer een nieuwe stelling. Een nieuw discussie, hoop ik. Een nieuw gesprek van half 7 hier op Radio 1. Tot avondspits. Het laatste nieuws. Tonight the task of perfecting our union moves forward. Wessel Conde Ja, ben ik erin? Ja. Ja, ja het is, uh, iedereen, iedereen roept het nu. You can make it here in Amerika.